7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Hoe kan het gebeuren dat een F-16 per ongeluk de controletoren op Vlieland beschiet? u zo dadelijk en huwelijkse voorwaarden worden de standaard. Wordt u nu ook al meer over in het NOS journaal. Met Jan van der Putten.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 Trouw in gemeenschap van goederen, waarbij bezittingen en schulden worden gedeeld, is nu standaard. Voor huwelijkse voorwaarden is een notaris vereist. En straks in het Radio 1 Journaal een gesprek met D66-Kamerlid Marga Magda Bernsen over dat plan. Het aantal mensen in Syrië dat behoefte heeft aan hulp is gestegen tot ruim 9 miljoen, dat is zo'n 40% van de bevolking. Dat heeft de VN-coördinator voor noodhulp Emers gezegd in een zitting van de VN-veiligheidsraad. Volgens Emers verslechtert de humanitaire situatie in Syrië snel. 6,5 miljoen van de mensen die hulp nodig hebben zijn hun huis uitgevlucht. Emers roept de Veiligheidsraad op zich sterk te maken voor de bescherming van burgers en burgerdoelen. En ook moeten hulporganisaties vrij toegang krijgen tot gebieden waar hulp nodig is. In Oordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man een lijnbus gekaapt en de twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes. In eerste instantie was het helemaal niet duidelijk dat het om een kaping ging, vertelt correspondent Rolien Kretom. De politie kreeg eerst de melding dat het om een verkeersongeluk zou gaan. Omstanders ter plaatse wilden toen helpen. Zagen toen een man met een mes in de bus. Werden ook door die man bedreigd. En toen werd eigenlijk duidelijk dat het om een buskaping ging. De dader werd later overmeesterd door brandweermannen. Hij zou uit Zuid-Soedan komen. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd, of al eerder, is onduidelijk. De slachtoffers zijn een vrouw en twee mannen. Eén van de mannen was de buschauffeur. Meer mensen zaten niet in die bus. Automobilisten mogen ook in de toekomst niet rechts inhalen. Volgens minister Schult van Hagen leidt dat niet tot een betere doorstroming. Op verzoek van haar eigen partij, de VVD, hield de minister een onderzoek uit 2000 nog eens tegen het licht. Maar volgens haar kan dat onder meer niet meer omdat veel wegen maar twee rijstroken hebben. En dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. Het IJsland ziekenhuis in Capella aan de IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm. Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis was dat nodig... want er was brand uitgebroken in een elektriciteitskast. Die is gesitueerd vlak naast het noodaggregaat. Dat bracht twee risico's met zich mee dat heel van het ziekenhuis zonder stroom zou komen te staan... En dat het uh, noodaggregaat van de brand last zou hebben en wellicht niet aan zou slaan. De brand waarbij veel rook vrijkwam werd snel geblust. Uiteindelijk is de elektriciteitsvoorziening niet onderbroken geweest. Het IJsland Ziekenhuis riep extra ambulances op om eventueel patiënten over te brengen naar andere ziekenhuizen. Dat bleek niet nodig. De oorzaak van de brand in aan de IJssel is niet bekend.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 Nou ja, beroemde namen van de Argentijnse cultuur. Onderzocht. Onderzocht wordt of die documenten gebruikt kunnen worden voor rechtszaken. En dan het weer nog vanuit Zeeland toenemende bewolking en regent. Wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden kans op druilerig weer. Op andere plaatsen is het morgen droog met af en toe zon. En het wordt 10 of 11 graden. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staat nu een 50 kilometer file in totaal. Dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. De meeste problemen zijn er in Limburg. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Hoeverlaker staat 3 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Eurmond en Echt 5 kilometer file. Daar staat een auto stil. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op, de A2 van Eindhoven naar Maastricht, is de rijbaan helemaal dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren. Daar is een vrachtwagen, een zoab gekanteld. Tussen Kelpen en Sint-Joost staat 6 kilometer file. En op de omleidingsroute, U16, staat op de N276 richting Brunsum. Voor Susteren 8 kilometer file. Dan nog een lange file op de A7 richting Amsterdam. Voor Afgitwijde 6 kilometer.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 Daar helpt ze Artyom en strijdt ze voor de vrijheid van meningsuiting. Jij bent sterk. Morgenavond om vijf half negen op Nederland 2. Donderdag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Dat is al over twee dagen. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw de koppelig en snel. ABS Autoherstel. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. F-16-piloten moeten natuurlijk wel oefenen. Ja. Om nou je eigen controletoren neer te schieten... zou dadelijk maar even bellen met de kolonel van de vliegbasis in Leeuwarden. Maar eerst het huwelijk. We gaan trouwen. En een trouwen, Ja, dat doe je natuurlijk... Uh... Uit liefde, toch? Vooral? Ja, stap maar gauw van die roze wolk af. Want in financiële zin gaat die regel al lang niet meer op. Steeds meer echtparen stellen huwelijkse op. Maar voor de wet is het trouwen in volledige gemeenschap van goederen... nog altijd de standaard. Wie anders wil, moet een kostbare gang langs een notaris maken. En de Tweede Kamer wil daar nu een einde aan maken. Initiatiefnemster van dit voorstel is Magda Bernsen van D66. Mevrouw Bernsen, goeiemorgen. Goedemorgen. Samen met PvdA en VVD duent u daar vandaag een wetsvoorstel voor in. Legt u mij eens uit, waarom moet het huwelijk gemoderniseerd worden?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 buiten de gemeenschap blijft. Hè. De gemeenschap dat is datgene wat je samen, doet, na de, samen hebt nadat je uh, getrouwd bent. Mm -hmm. En wij vinden dus ook dat uh, giften en legaten daar ook buiten moeten blijven. We merken dat ouders um, vaker uitsluitingsclausules uh, opnemen in hun testamenten omdat ze niet willen dat bij een echtscheiding... Uh, de andere partner een gedeelte van het legaat meekrijgt. Ja, want op dit moment, als je dat um, ja, wilt veranderen, dan zul je huwelijkse voorwaarden op moeten stellen. Ja, dat, is, uh, uh, dat kan natuurlijk altijd nog. Hè? Net zo goed als dat je ook nog in gemeenschap van goederen... kunt blijven trouwen. Het enige wat wij willen, is dat die beperkte gemeenschap... zoals dat zo mooi heet, de standaard gaat worden. Ja, maar dan, als je dan uh, bijvoorbeeld al je bezittingen, ook van die voor jouw huwelijk, wilt meenemen... dan zul je dat weer apart moeten regelen bij de notaris. Dat kost je dan weer geld. Nou, dat hoeft niet, want je moet aantonen wat van jou was... voordat je in het huwelijk trad. Mm -hmm. nou, tegenwoordig hebben we allemaal digitale eh, bankrekeningafschriften. Eh, ja, die moet je dan dus opslaan op je computer en goed bewaren. Nee, ik bedoel eigenlijk dat eh, op dit moment, als je trouwt... dan eh, zijn alle bezittingen meegenomen. Als ja. je dat vervolgens in het wetsvoorstel dat u nu voor heeft liggen, ja. uh, wil doen... dan zul je dat weer apart moeten regelen. Dat moet je registreren, maar daarvoor hoef je niet per se naar de notaris. Als je daar, als je daar zelf een lijst van maakt... Uh, en je kunt dat overleggen bij een eventuele echtscheiding... dan kan dat ook gewoon. Oké, okay. dat, dat is rechtmatig dan op dat moment. Ja, als jij dat kunt aantonen wel. Uh -huh. Is deze wetsaanpassing vooral bedoeld om scheiden... Uh, Makkelijker te maken, om het scheidingen makkelijker te laten verlopen. Want u heeft het uh, ja, over uh, het verstand hè, dat je moet gebruiken. en niet alleen maar aan de liefde moet denken. Nou ja, kijk, de liefde is het allerbelangrijkste bij een huwelijk. Maar we weten ook hè, dat um, uh, in twee derde van de gevallen zo ongeveer tegenwoordig. huwelijken spaak lopen. Ja, en dan ontstaat vaak de ellende. Um, dan uh, zit alles in die gemeenschap, uh, dan moet er gedeeld worden... Ja, en dan ontstaan vaak toch wel ruzies. Mm -hmm. Om dat te voorkomen kun je natuurlijk, voordat je natuurlijk huwelijk stapt... Uh, huwelijkse voorwaarden opmaken... Maar als jij niet zo ontzettend veel bezittingen hebt... dan denk je daar niet zo gauw aan. Dat kan natuurlijk altijd nog. Um, maar je wordt bij scheiding nog wel eens verrast... door zaken die van voor het huwelijk nog spelen. Daar kunnen trouwens ook schulden bij zitten. Want u Absoluut. heeft het over bezittingen, maar dat ja, zijn ook schulden. Dat zijn ook schulden. En uh, soms weet een partner dat helemaal niet. En komen ze er pas achter op het moment dat ze gaan scheiden. Ja, En dan uh, hangen ze dus, om het maar te zeggen... voor 50 van die schulden... Uh, dan, dan moeten zij dat ook gaan betalen. Want voorziet uw wetsvoorstel daar ook? In advocaten uh, die wij spraken... vinden we dat uw wetsvoorstel uh, een gemiste kans is... dat u niet de problematiek rond schulden regelt. Nou ja, we we uh, re regelen wel de problematiek van de schulden voor het huwelijk... maar niet in het huwelijk. En dat is een hele complexe wetsaanpassing. En uh, wij hebben ervoor gekozen om dat op dit moment niet te doen. Omdat het anders niet door de Kamer zou komen? Nou, uh, misschien komt het wel door de Kamer, maar het is wetstechnisch... Uh, heel erg lastig te regelen. Oké, okay. Hoe bent u zelf getrouwd, mevrouw Berndsen? Ik ben gewoon in algehele gemeenschap getrouwd. Zo. En al 43 jaar... Uit liefde? <lacht> Uit liefde, en, Maar ook met verstand? Wat Heeft u daar wel bij stilgestaan destijds? Nee, nee, daar heb ik inderdaad niet bij stilgestaan. Overigens was ik pas twintig toen ik stond. Ja. Nou, uh, maar wel een gelukkig huwelijk volgens mij. <lacht> ja. Als u het zo lang met elkaar volhoudt. <lacht> Dank u wel. Magda Berndsen van D66. En uiteraard praten we later hier nog over door. Onder andere met de notarissen. Benieuwd wat zij ervan vinden. Koffieshops zijn bij de achterdeur nog steeds illegaal. Maar bij de voordeur kunnen ze in de gemeente Haarlem nu een keurmerk krijgen. De helft van de koffieshops in Haarlem verdient volgens de gemeente zo'n keurmerk... omdat ze onder andere goed op leeftijd controleren en overlast tegengaan. Verslaggever Matthijs Holtrop ging in Haarlem op bezoek bij een koffieshop met keurmerk. De effecten van het keurmerk zijn buiten al zichtbaar voordat je de koffieshop binnenkomt. Hier hangt bijvoorbeeld het bordje, het hangt nog met plastic aan de muur... maar er staat op dat je naar binnen mag als je 18 jaar of ouder bent... geen drank of harddrugs mag meenemen, geen wapens, gestolen spullen... Nou, meer van dat soort huisregels waar je aan moet houden. En trouwens, je moet ook netjes parkeren. En dan in het gangetje hangen de huisregels alleen dan nog iets uitgebreider... ...op een uh, grote poster aan de muur, plus de gedragsregels. Hoi. Hoi, Mag ik uh, 10 euro knippen? Mag ik even de estimatie zien? Bij de park is dan aan de muur te zien hoe sterk alles is aan de hand van kleurtjes... ...zodat je weet wat je bestelt. Of er zes van maken, Het is dus drie voor een euro. Dat is goed. Wordt 14 euro alsjeblieft. Bye. En als je dan eenmaal binnen bent, kom je direct bij de folderkast uit waar de foldertjes hangen over cannabis en wat het allemaal met je kan doen. En dan ontbreekt er nog één ding, zegt Wilco Seim, de eigenaar van deze coffeeshop. En goed geschoold personeel. Alsjeblieft. Ja, hoor, dankjewel. ga nou, daar jaag je het vuur in de. In the joint. Ja, dat lekker. praat wel wat uh, gemakkelijker hè? Nou ja, voor mij, ik rook de hele dag door. Dus dat is meer macht en gewoonte dan uh, <laughs> dat ik het doe om er erg gestoond van te worden. Dus dat valt wel mee. Wat is dit eigenlijk uh, voor spul? Uh, dat is de bekende knetter van de Birdie. Dat is een, uh, een skunkje en dat verkopen we al 27 jaar hier. Praat maar bij, wat is dit? Een nederwiet. Een, uh, hier in Nederland gekweekte wiet binnenkweek. En die uh, ja, heel lekker is. Is het lokaal? Dat zou ik niet weten. Dat is, uh, dat is nog de achterdeur die geregeld moet gaan worden. Dus uh, daar, daar weten we niks over eigenlijk. Dat is de illegale kant van de koffieshop, van de drugswereld in Nederland. Uh, toch krijgt u een keurmerk van de overheid, van de gemeente. Waarom? Het keurmerk dient ervoor om... Uh, een beter overleg te hebben met de gemeente in eerste instantie... en om te laten zien dat we verantwoord met onze ondernemingen... en met de verkoop van softdrugs weten te gaan. En met, een, met het keurmerk komen we in aanmerking voor een lichter sanctiebeleid. En dat betekent dat als je in de fout gaat dat er eerst overleg plaatsvindt... en dat je een waarschuwing krijgt in plaats van dat ze je direct sluiten. Bob Marley op de speakers. Een lange bar met de, daaraan drie klanten. En de radioverslaggever... Iedereen heeft een koffietje en behalve de radioverslaggever heeft iedereen ook een joint. Wat heeft u hier op de bar liggen? Een bij het En Wat is dat? Dat is een hele goede. Nou, omschrijft u het eens? Wat zegt u? Een rookbaar wietje. Een rookbaar wietje. Is het ook nederwietje? Een, ja. Het vloeitje even klaarmaken. Heeft u iets gemerkt van het keurmerk? Of het er iets van gehoord? Wat ik persoonlijk zonde vind is dat wiet. Ja, en een hoop negatieve publiciteit komt. Waarvan ik denk dat er hele andere dingen aan de hand zijn. Ja, ja. de Coffeeshops als uh, broednest ja. voor criminelen. Ik, bedoel, ik ben een dagelijkse uh, uh, roker, 20 jaar. En uh, de, de meeste rare dingen die heb ik nog niet meegemaakt. Ja. Dus het keurmerk is ook Rijf, goed voor he? de publiciteit, bedoelt u? Dat wel, ja. ja. Daar komt het wel op neer. Wat is er morgen anders dan vandaag? Uh, Concreet uh, betekent het voor de coffeeshops, dat we, en ook de coffeeshops zonder keurmerk, dat we eindelijk een platform hebben om, uh, om goed te overleggen. En een beetje erkenning voor de, voor de coffeeshops, want we krijgen het toch ge, uitgereikt van de gemeente. Dus uh, ja, misschien dat ze eindelijk inzien dat we als coffeeshop uh, ook heel veel goeds doen in de gemeente. Tot de volgende keer! Na de gemeente Haarlem hebben ze nu ook in Hilversum en Tiel interesse gekregen in het keurmerk voor koffieshops. We praten later over door met de burgemeester van Haarlem. Eens kijken hoe het is op de weg, onder andere met de gekantelde zo-opcleaner. Gerrit, hoe gaat het ermee? Ja, die, die liggen nog steeds helaas, Lara. De, in de Randstad zijn de files niet langer dan gebruikelijk... maar het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... heeft meer dan een uur vertraging door die gekantelde Zoab Cleaner. De A2 is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Voor Sint-Joost staat 6 kilometer file. En op de omleidingsroute, de N276... staat richting Brunsum voor Susteren 8 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Waarom zou je als gevechtspiloot op je eigen controletoren schieten? Dat legt de commandant straks uit, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Onder vuur ligt ook de thuiszorg in de Achterhoek, Meino Remmers. Ja, ik heb hier de ontslagbrief, hè. Kijk, er staat op. Mevrouw Grotehaar, aangetekend versturen. We hebben net als jij bericht van het UWV ontvangen... dat de aanvraag tot collectief ontslag is goedgekeurd. Die brief is van augustus alweer, hè? Ja, dat klopt. Toen hoorden jullie het al van, ze gaat stoppen. Ja, toen ging, was officieel het bericht uh, op de deurmat gevallen dat het ging stoppen. Sensieren is de thuiszorgaanbieder in de Achterhoek. Um, ja, het wordt te duur voor ze, ze verdienen er te weinig mee... en daarom gaan ze inkrimpen. Ze houden wel hun verzorgingshuis, maar de thuishulporganisatie... die stoten ze af, althans 800 medewerkers. Er is een andere aanbieder, TSN, die wil, u, u, u, u medewerkers, die wil de medewerkers overnemen. Hè? Ja, de 800 vaste medewerkers uh, wil TSN uh, overnemen. Ja, en dat zou allemaal dan geen probleem meer moeten zijn... maar er is niet voor niks dadelijk om een protestmanifestatie in Borculo, vlakbij Ruurlo, waar we nu zitten. En ik zie hier... Uh, ja, wat ligt er nou klaar? Cliënten worden gedupeerd over hoe Scharenborg regeert. En uh, hier, voor een luttelbedrag is het de thuishulp die verdwijnen mag. Uitoepteken. Ja, dat klopt. Uh, het, het gaat maar over een heel klein percentage... wat de gemeenten nog bij moeten passen aan TSN waar wij voor volgend jaar uh, werken kunnen. Ja. En, uh, in... en Scharenborg is de wethouder? Scharenborg. CDA. C ja, is een CDA-wethouder van Berkeland. En die houdt het allemaal tegen. Dat is de coördinator van de zeven gemeenten. Nou ja, die, die wethouder die wil natuurlijk... voor een zo scherp mogelijke prijs thuiszorgen inhuren. Daar heeft hij toch wel gelijk in. Want het gaat natuurlijk wel om belastinggeld. Het gaat zeker om belastinggeld, maar niet over de rug van cliënten en van onze medewerkers. Dat kan natuurlijk niet. Want TSN, dat is de andere zorgaanbieder, is een hele grote in Nederland die heeft gezegd: we willen die 800 van censuren uit de achterhoek de best bijnemen, maar dan wel tegen dezelfde tarieven, hetzelfde aantal uren, dezelfde vergoedingen. En de gemeente wil natuurlijk goedkoper in deze tijd. Dat denk ik wel, maar. Als je voor kwaliteit gaat en voor goede zorg... dan zal je daar toch een prijskaartje zal daar aan gehangen worden. En dan is dat niet de goedkoopste prijs. Dat kan gewoon niet. Nee. Van dat loon die uh, nu uh, op, op spel staat... daar kun je nog geen CAO-loon van betalen. Uh, onze meneer Scharenborg levert ook zelf niet zo'n heleboel geld in. En wij ook niet. Wij moeten ook eten zegt Leni Grotehaar, die straks ook naar uh, Borkelo, naar het gemeentehuis gaat. Om negen uur gaat daar die actie van start. U hebt de, cli de cliënten afgebeld, hè? de mevrouw waar u vandaag zou werken. Dat doet u vrijdag uh, dan onder andere om dat in te halen. Hoeveel cliënten heeft u? Zes, Warenter? Ik heb uh, zes cliënten. Doet u allemaal op de fiets? Dat doe ik allemaal op de fiets. In Ruurlo? In Ruurlo. Behalve vandaag, want vandaag is het actievergadering, de bal moet op de stip, moet in het doel geschoten worden... symbolisch, euh, euh, euh, nou ja, dat gaat er gebeuren. Uh, wij gaan richting Borkelo, richting het gemeentehuis... om daar in ieder geval alvast met advocabo en VV te praten. En de spandoeken te strijken. Mayno Remmers, we horen later van je. Dank je wel voor nu. Tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Opmerkelijk verhaal, een F-16-gevechtsvliegtuig... van de Koninklijke Luchtmacht heeft met zijn boordkanon... De controletoren van het militaire oefengebied, de Vliehorst... dat is op Vlieland, beschoten en beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond. Ik heb contact met kolonel Gerber Verhaaf... van de vliegbasis in Leeuwarden. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rens. Ik heb die controletoren hier voor me, op een afbeelding. Ja. Ik zie hem staan um, op een verder afgelegen strand... met ja. niet heel veel eromheen. Um, en duidelijk zwart geel, een geblokte muur... Ja. Je zou bijna zeggen, hoe kan je zoiets raken? Ja, nou, dat weten we natuurlijk ook niet. Er, er, er zit een, een afstand tussen het doel wat de vlieger had moeten beschieten. En, en de toren dat is ongeveer 450 tot 500 meter. Maar wat er precies is gebeurd, dat, dat gaan we uitzoeken. Daarvoor is een commissie van onderzoek ingesteld. Dus hij heeft er een halve kilometer naast gezeten? Uh, ja, ongeveer, dat kunt u zeggen. <laughs> ja. Brilletje nodig? Uh, nou, de meeste vliegers niet, maar uh, zoals u weet. Maar uh, nee, zoals ik gezegd, we weten nog niet precies wat er mis is gegaan. Ik ben gisteravond zelf even uh, wezen kijken. Uh, dit, uh, dit laten mensen natuurlijk altijd niet, uh, niet ongemoeid. Zowel de, de torenmedewerkers als de vliegers zijn er erg van geschrokken. Dus, dat kan ik me voorstellen. Zaten er mensen in de toren op dat moment? Ja, zaten er zaten op dat moment twee mensen in de toren. Een vuurleider en een assistent vuurleider die, uh, die het reedscomplex uh, op dat moment beheren. Uh, kan het ook zijn dat zij verkeerde instructies hebben gegeven? Nou, dat, dat zoals. Dat we weten we nog niet. Nee. Uh, het, het is natuurlijk allemaal uh, vers. Het is gisteren gebeurd. Uh, er is uh, gisteren wel direct een commissie van onderzoek ingesteld. Er zitten een aantal ervaren mensen in uh, die precies gaan uitzoeken... wat de omstandigheden waren, wat er nou gebeurd is... en uh, waarom de toren is geraakt in plaats van het, uh, van het strijftarget. Ja. ja, en ik maak ze er net een geintje over, maar dit had ook uh, slecht kunnen aflopen, of niet? Ja. ja, die kans zit erin en daar zijn we, daar zijn we allemaal heel erg dankbaar voor... Dat dat niet is gebeurd. Uh, je kunt je voorstellen, ik heb gisteren met, met beide torenmedewerkers ook gesproken... en die waren ingeschrokken. Hmm. Want hoe erg is de toren beschadigd geraakt? Ja, de, de gaten zitten erin van het, uh, van het boordkanon. En waar dan? Uh, Want ik, ik zal even de toren omschrijven voor, ja. uh, voor de mensen die luisteren. De, aan de andere kant, het staat op pilaren, op het strand... Uh, met daar omheen een ja, betonnen muur met uh, duidelijk geel-zwart geblokte vakken En daarbovenop een soort controlekamer. He? Helemaal ja, omheen ja. Met, met glas daaromheen. Ja, en die controlekamer, dat is waar, uh, waar de twee medewerkers zich, uh, zich bevonden. Um, en er zijn, uh, zijn inderdaad patronen door uh, die controlekamer heen gegaan. En ook aan de zijkant is de toren geraakt. Dus uh, hij is wel geraakt. Oei, ja. Uh, en de mensen zijn niet gewond geraakt die in de nee. toren zaten? Nee, nee, nee. nee, nee nou, zoals ik u al zeg, gelukkig niet. Uh, ze zijn erg geschrokken, maar de vliegtuig is ook erg geschrokken natuurlijk. Hij heeft ook... Uh, Direct na de landing contact gehad uh, om, dat, uh, om dat uit te praten. En uh, ja, we, zijn, uh, we zijn heel blij dat er, uh, dat er geen gewonden zijn gevallen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, uh, ja, het is niet helemaal uniek, hè? want ik begreep dat in 2001 dit ook al een keer gebeurd is. Uh, welke lessen zijn daar toen uitgetrokken? Weet u dat? Ja, er zijn toch wat aanpassingen gekomen aan de procedures en uh, uh, aan, uh, aan, aan uh, de, de, de aanvliegroutes. Maar uh, niet echt heel concreet. Soms, soms hoeven de procedures daar ook niet voor aan te worden gepast. Soms is er gewoon sprake van een fout. Mm -hmm. um, en dan, uh, dan wordt daarop verder uh, gekeken hoe we die fouten naar de toekomst toe kunnen voorkomen. Want ja, ik begrijp veiligheid, als je met de uh, met 16 vliegt, dat, uh, dat staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Colonel Gerbe van Haaf van de vliegbasis in Leeuwarden. Dank voor de toelichting vanochtend. Dank u wel. Dan door naar Kosovo. We hebben daar uh, gisteren ook al even over bericht. Uit een uiterst gespannen situatie in het noorden. Het gewelddadige einde van de verkiezingen dit weekend leidt daar tot grote spanningen. Afgelopen zondag vielen gemaskerde mannen verschillende stemlokalen binnen ze spoten met traangas. Vernielden ook stembussen. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen heeft dat geweld inmiddels scherp veroordeeld. I strongly condemn uh, the attacks on polling stations in North Mitrovica. Um, violence and intimidation cannot be tolerated. Harde woorden van Rasmussen, correspondent Joost van Egmond. Uh, Joost, de premier van Kosovo heeft de uitslag ondanks al het gedoe toch geldig verklaard. Denk je dat dat kan blijven op die manier? Ja, hij had het natuurlijk over het algemene plaatje voor heel Kosovo. En niet specifiek over deze stad Mitrovica, waar drie stembureaus letterlijk overvallen zijn. En de stembiljetten ook grotendeels vernietigd. Wat we daarmee moeten, dat is echt nog, uh, nog heel erg de vraag. Maar iedereen probeert in ieder geval dat als een geïsoleerd incident te beschouwen. Van Kosovo tot ook alle internationale waarnemersmissies, iedereen wil benadrukken vanuit heel veel andere gemeenten en ook in drie gemeenten in dat zo ontzettend omstreden noorden is het allemaal wel vrij goed gegaan, vinden zij. Dus je ziet eigenlijk dat mensen proberen te redden wat er zo uniek was in deze verkiezingen, namelijk de Serviërs in het noorden deden voor het eerst mee en dat zou hopelijk toch een vorm van toenadering in Kosovo... en integratie van die Serviërs in het noorden... die Kosovo altijd hebben negeerd en geen deel van die staat wilde uitmaken. Ze zullen bij Servië blijven. Die mensen worden toch op de een of andere manier betrokken... als tenminste een grote van die uitslag kan blijven staan. Dat is nu nee. eigenlijk de inzet. Ja, precies. Want is het denkbaar dat de kiezers in het noorden opnieuw naar de stembus moeten? Um, dat is zeker denkbaar. Kijk, als je het omdraait, het is heel moeilijk denkbaar... dat in ieder geval in de stad Mitrovica, waar drie stemkantoren gewoon echt een puinhoop zijn geworden... dat die uitslag kan blijven staan. Er waren al niet zoveel stemmers... als dan ook nog eens het grootste deel van de kiesbiljetten... beschadigd dan wel gestolen is. Ja, dan blijft er eigenlijk geen uitslag over. Maar je moet je natuurlijk ook afvragen... als je nieuwe verkiezingen uitschrijft... gaat het dan beter... Er is nu eenmaal een groot deel van de mensen die hier die niet willen stemmen. Die zich niet willen aantrekken van de Kosovaarse instanties. En zeker niet aan hun verkiezingen mee willen doen. En er is een heel groot ander deel dat zich geïntimideerd voelt door alle geweld. Dus de vraag is, schrijf je nieuwe verkiezingen uit komt er dan wel een opkomst van betekenis. Maar ja, ze zullen goed dan ook een oplossing moeten vinden. Beide landen willen in de EU. Ze, moet, ze moeten toch ja, echt tot elkaar komen, zou je zeggen? Zeker. En er is eigenlijk geen plan B. Morgen komen de premiers van Kosovo en Servië weer bij elkaar. Daar staat dit natuurlijk bovenaan de lijst. Dit hoeft niet direct enorme gevolgen te hebben voor het toetredingsproces tot de Europese Unie. Ze hebben beloofd hun best te doen voor normalisatie... en volledig mee te werken in deze verkiezingen. Nou, Dat is natuurlijk in grote lijnen wel gebeurd. Het is ook maar de vraag of zij dit soort incidenten hadden kunnen voorkomen. Dus op zich, dat proces staat nog wel op de rails... maar het heeft natuurlijk wel een enorme knauw gekregen. En daar zullen ze nu echt alles aan moeten doen... om politiek in ieder geval de rust te bewaren... en dit niet verder te laten escaleren. Ja, duidelijk. Joost van Egmond, dank je wel. Het is bijna half acht. Ik weet niet of u er al eentje bent tegengekomen. Verkeershufter, Daar ga ik zo over praten met PvdA en CDA. Na half acht. Hoi, ik ben Nicolien Sauberij, Olympisch kampioen snowboarden. Dagelijks sta ik midden in wintersomstandigheden. Ik weet dus hoe belangrijk een goede voorbereiding is... als je optimale prestaties verlangt tijdens de winter. Daarom heb ik de wintercheck laten doen.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 Het is half acht, tijd voor Jan van der Putten, voor het NOS Journaal. 40 procent van de bevolking van Syrië heeft behoefte aan noodhulp. Volgens VN-coördinator voor noodhulp Emus is het aantal Syriërs dat hulp nodig heeft door de oorlog... opgelopen tot ruim 9 miljoen. En Amos wil dat hulporganisaties vrij toegang krijgen... tot gebieden waar hulp nodig is. Een kamermeerderheid van D66, PvdA en VVD wil dat de regels voor trouwen in gemeenschap van goederen worden aangepast. Schulden, erfenissen, schenkingen en bezittingen van voor het huwelijk blijven privé, zo willen de partijen. Nu worden die bezittingen bij een scheiding verdeeld, maar volgens de drie partijen is dat niet meer van deze tijd.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 We gaan naar weerplaza.nl Marco Verhoef. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Prachtige sterrenhemel vanochtend, maar dat maakt het wel koud hè vandaag. Ja, maar het is zeker fris. Nou, in ieder geval een frisse start, laten we het daarop houden. Op dit moment is het 4 graden op veel plaatsen in het land. In het westen liggen de temperaturen hoger. En overigens, die sterrenhemel die maakt heel snel plaats voor een bewolkte hemel. En uh, als zometeen de zon opkomt, dan hebben we daar op veel plaatsen geen profijt meer van. Want van het zuidwesten uit raakt het snel bewolkt. En de eerste neerslag zie ik op de radar ook alweer aankomen. Bah, Marco, zien we nog een zonnetje vandaag? Nou ja, ik denk dat dat in het noordoosten misschien nog eventjes lukt. Maar daarna is het inderdaad bewolking wat de overhand heeft. Die regenzone die er uh, aankomt, die trekt overigens wel over. Dat betekent dat het vanavond langzaam wel weer droger wordt. Maar ja, dan is de zon al onder en dan hebben we veel Heb ook bij voor ook. Oké, ik spreek je over een uurtje. Marco Verhoef. Dank je wel. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Er staat 150 kilometer file. Dat is wat meer dan gebruikelijk. Dat komt vooral door de problemen op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Maar op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat ook een lange file. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rijbaan is daar dicht. De verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat tussen Eurmond en Echt, 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Die is helemaal dicht tussen Echt en Roosteren. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Voor Sint-Joost staat 8 kilometer file. En op de omleidingsroute, de U16, de N276 richting Brunsum... staat voor Suster een 8 kilometer. En op de A73 Nijmegen richting Masbracht... het voor een 5 kilometer. Nog verkeershufters op de weg, Edwin Gerritsen? Ik heb ze niet gezien. Oké, okay. nou gaan we het zo over hebben. Dankjewel. Nu weten we het wel, hoor. Even geen grappen meer. Want Volkswagen heeft serieuze inruildeals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 Morgen, het is zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister opstellende van Veiligheid en Justitie... wil verkeershufters harder aanpakken. Hij gaat maatregelen hiervoor uitwerken. Wie vaak bumper kleeft, door rood rijdt... of anderszins asociaal verkeersgedrag laat zien... moet dat gaan merken, vindt de minister. Je hebt er altijd uh, mensen die veelplegers zijn, die altijd maar weer het uh, hard rijden. Die altijd maar weer dezelfde fout maken. Die altijd uh, lawaai maken. Nou, die moet je op een gegeven moment uh, uh, strenger straffen dan uh, degene die het één keertje doen. Ik praat erover door met uh, de Tweede Kamer, CDA-kamerlid Zonder de Rauwe en PvdA-kamerlid Artje Kuiker. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer De Rouw, ik begin even bij u. Uh, uw partij pleit hier al langer voor. Bent u blij met de aankondiging van de minister dat hij dit gaat uitwerken? Uh, ja, dat is altijd goed als ik Opstelten hoor zeggen ik ga wat doen. Uh, veel beter <lacht> is <lacht> als ik zie dat hij wat doet. Want ik kan u uh, meegeven dat de heer Opstelten dit uh, vorig jaar ook al tegen mij gezegd heeft. En de mededeling van gisteren was dus uh, voor Opstelten een herhaling van Zetten. Hij kondigde iets aan. Uh, maar ik wil gewoon graag de feiten zien in plaats van uh, de reactie horen. Hoe komt het dat hij er zo lang over doet om dit uh, uit te werken? Het probleem van mensen die veel en vaak op de weg zich misdragen? Uh, dat is een goede vraag. In dit geval uh, denk ik toch aan opstelten. Uh, hij kondigt heel vaak plannen aan en dat vind ik ook uh, prima. Maar het CDA is vooral geïnteresseerd in de daden van deze minister. Ja, dat zei u dat... net ook al. Maar heeft u enig idee, ligt daar een probleem voor de minister? Dat denk ik eigenlijk niet, want er zijn tal van voorstellen de afgelopen jaren door het CDA gedaan om zwaarder uh, zwaardere uh, straffen, hogere boetes. Alleen hogere boetes is helaas niet de oplossing, want juist de categorie die de heer opstelt, noemt en de VVD en de PVD, PvdA deze week ook eerder, hmm. die laat juist zien dat ze ongevoelig zijn voor boetes. Die betalen die boetes en doen het gewoon nog een keer? Ja, uit onderzoek blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is die gewoon 50, 60 keer per jaar een verkeersovertreding keurig netjes betaalt. Maar nog steeds een grote overlastgever voor de samenleving is. Dus je moet hier andere maatregelen nemen dan de boetes verhogen. Waar denkt u dan aan? Wat wij in het verleden voorgesteld hebben, en ik ga graag met de heer Opstelt opnieuw om tafel om die plannen dan maar samen uit te werken. Uh -huh. Is dat je deze mensen uit de anonimiteit moet halen. Deze mensen krijgen nu elke keer anoniem een brief uit Leeuwarden, het CJIB. Ja. We belalen dat en uh, verbeteren dus hun gedrag niet. En dat kan je op meerdere manieren doen. Zeggen, uh, ons... wat gaan we doen? Terug naar de middeleeuw aan de schandpaal? Nee hoor, dat hoeft niet. Oh. Maar wat mij betreft gaan we wel terug naar een fatsoenlijke norm en passie aan in de samenleving. En doe je dat niet, dan uh, krijg je uh, bijvoorbeeld uh, thuisbezoek van de politie, die je dus uit de anonimiteit haalt. Meld dat je vanaf dat moment extra in de gaten wordt gehouden. Dat kan ook met nieuwe technieken. Kijk naar het alcoholslot. Een paardenmiddel, middel, maar het werkt uitstekend. Je zou ook kunnen denken aan een ASO-slot, die gewoon registreert een jaar of twee jaar lang uh, wat je doet in de auto. Oké, okay. door rood licht. En als je dat blijft doen, raak je dus gewoon je rijbewijs kwijt. Want dat is beter dan een hoge boete. Mevrouw Kuiken, hoort u dat? P, P van de A is voor, uh, in principe voor hogere boetes, voor een hefter Maar volgens meneer Rauw werkt dat niet, want ze betalen die boetes en gaan gewoon weer verder. En wat wij hebben voorgesteld, we komen inderdaad met een boete in de zin van hogere boetes, maar we hebben ook gezegd, denk ook aan het pakken van je rijbewijs, je auto, en zelf, zelfs als het nodig is. En ik vind het wel even belangrijk om aan te geven dat het mij juist gaat om die mensen die bewijs van ziet in wegmisbruikers die door de politie van de weg worden gehaald omdat ze echt eh, doelmatig bijna eh, gevaarlijk gedrag vertonen waardoor andere weggebruikers mee in gevaar worden gebracht. Uh -huh. Ik heb iets minder prioriteit met die mensen die het nodig vinden om 5 of 10 kilometer te hard te rijden en die ook regelmatig een bus op de mat krijgen. En ik denk dat dat wel belangrijk is omdat Onderscheid goed te maken. Ja, maar je bent het ook wel eens eh, met meneer De rouwe, dat mensen die hun boetes gewoon alsmaar blijven betalen en hetzelfde gedrag. Vertonen, blijven vertonen, op een andere manier moeten worden aangepakt. Nou ja, het gaat mij met name om die mensen die een boete krijgen... omdat ze bijvoorbeeld door rood licht rijden... of omdat ze snijden of dat ze bumpen kleven. En zoals ik al zei, het gaat mij niet om die mensen... die vijf kilometer te hard rijden, mm. is dom. Maar dat is niet per se uh, dusdanig gevaarlijk gedrag... dat ze daarmee andere, wegmisbruik, of andere weggebruikers uh, in gevaar uh, brengen. Dus en ik moet... vind het wel belangrijk om daar de focus op te leggen. Je dat moet kijken blij... naar de aard van de overtreding, zegt maar. Precies, en het gaat om een kleine maar hardnekkige groep... die echt heel gevaarlijk is. En daar moeten we nu wat aan doen. Dat hebben we inderdaad vorig jaar al geroepen. Dat deden we samen ook met het CDA. En het is inderdaad nu tijd dat Opstelt zijn woord waarmaakt. U ja, die die ligt eigenlijk wel dicht bij, de, bij elkaar, meneer de Rauw... als ik zo mevrouw Kuiken hoor over uh, het, uh, ja, het, het, het, het alcoholslot. Uh, mevrouw Kuiken heeft het over het afpakken van de rijbewijs en auto. Dat, dat ligt op zich dicht bij elkaar. Ja, klopt. Het is zo dat, uh, dat ik denk dat er in de Kamer sowieso een behoorlijke meerderheid is om, uh, om uh, wel wat te doen. De afgelopen jaren uh, is er ook altijd veel steun geweest voor de plannen. En met mevrouw Kuiken uh, is daar ook uh, samen in opgetrokken. We hebben ook gekeken, bijvoorbeeld, naar mogelijkheden om puntenrijbewijs in te voeren. En dat is nu alleen voor beginnende bestuurders. Uh, dus dat zijn, uh, ja, dit is een onderwerp waarin je in de Kamer uh, wat minder verschillen ziet en wat meer overeenkomsten. En daarom is het denk ik ook goed dat uh, opstelt nu opnieuw aankomt, dat hij met plannen komt. En ik zou hem dus ook adviseren, kom snel, want de Kamer is ongeduldig. Ja. Hoe zit het eigenlijk met vrachtautochauffeurs uh, en andere beroepsrijders... die veel kilometers maken en misschien ook wel meer overtredingen. Hoe zou u uh, die willen aanpakken, meneer de Rouw? Want mevrouw Kuiker zegt, je moet echt naar de aard van de overtreding kijken. Uh, de vrachtwagenchauffeurs onder andere uh, zijn bang dat zij de dupe worden van strengere regels. Kijk, voor vrachtautochauffeurs en andere mensen die beroepsmatig met hun werk bezig zijn... mag je, vind ik, verwachten dat die zich gewoon heel goed aan de regels houden. In het bijzonder geldt voor vrachtwagenchauffeurs dat zij met grote combinaties rijden. We weten uit onderzoek dat als daar een ongeluk mee gebeurt... is de maatschappelijke schade vaak heel groot. Denk aan de files, denk aan ook de kans op veel zwaardere ongevallen. Dus juist van onze vrachtwagenchauffeurs, en ik vind echt... Het is het algemeen best wel heel behoorlijk doen. Die moeten we niet altijd in een hoek zetten, want die hebben ook zwaar werk uh, op de weg. Maar daar mogen we wel wat meer van verwachten. Maar je ziet soms ook concrete problemen. Denk aan het alcoholslot. Dat mag nu alleen voor automobilisten. Mm -hmm. En als dus een vrachtwagenchauffeur, en hoe dom het ook is, een alcoholovertreding gaat en een alcoholslot kwijtraakt, uh, uh, krijgt, dan raakt hij dus ook direct zijn baan kwijt. Ja, dat dan je wel mag je een probleem. Als... Dan heb je wel een probleem. En dan moet je, je ook afvragen, is dat, dat proportioneel? En ook hier, samen met de PvdA uh, hebben we al gepleit: van maak een alcoholschattig mogelijk voor een vrachtwagenchauffeur. Want je moet hem streng aanpakken, je moet hem straffen. Je moet hem maatregelen ook geven en opleggen. Je voorkomt dat het opnieuw gebeurt. Maar een baan kwijtraken door deze overtreding, dat gaat misschien wel te ver. Goed, CDA-Kamerlid zonder de Rouwe en PvdA-Kamerlid Artje Kuiken. Dank allebei. Dag. 13 minuten over half acht. Mooi is dat, hè? ze allebei tegelijk gedag zeggen. Um, wij gaan naar de sport. Arno Vermeulen, goedemorgen. Lange goedemorgen. Vanavond weer Champions League voetbal. Welke wedstrijden springen eruit wat jou betreft? Nou, de belangrijkste wedstrijd van vanavond is wel uh, Juventus tegen Real Madrid. Alleen al de klank van de clubs uh, is natuurlijk erg interessant. Maar uh, de stand uh, maakt het nog uh, leuker. Juventus heeft, uh, nou niet van de Italianen trouwens... Juventus heeft uit uh, drie wedstrijden tot nu toe twee punten gehaald... en moeten dus eigenlijk vanavond van, van Real Madrid winnen. Anders dan uh, is de kans groot dat ze niet doorgaan in de Champions League. Want in de zelden zit Galatasaray van Wesley Sneijder... die trouwens wel geblesseerd is. Die zouden er wel eens tweede kunnen worden. Dus Juventus-Real, daar staat de druk op. Uh, Juventus thuis... Uh, moet eigenlijk echt uh, drie punten halen tegen Madrid. Uh, dat is eigenlijk wel de topper van vanavond. Oké, okay, hey, ik lees op onze eigen site dat uh, Anderlecht voor een Slatanshow vreest. Uh, <laughs> <laughs> hoe zit dat? Ja, uh, we zitten nu in de fase van de Champions League... dat je in een paar weken tijd twee keer tegen elkaar speelt. Uh, dat betekent dat Anderlecht uh, 14 dagen geleden thuis tegen Paris Saint-Germain speelde... met Slatan, Ibrimovic. Die maakte drie doelpunten. Anderlecht verloor thuis met 5-0 en de goals waren fantastisch. Fantastisch, de een nog mooier dan de ander. En nu moeten de Belgen naar Parijs. En de Belgische kranten zeggen ook... ze reizen met de bange hartjes af. Moi. Dat zegt al voldoende. En ze zijn voor een pandoering. Kortom, uh, Anderlecht met de Nederlandse trainer John van der Brom. Uh, die zijn er niet gerust op dat ze niet nog zo'n pak slaag krijgen... bij uh, Paris Saint-Germain. Uh, Paris Saint-Germain is een van de topteams in Europa. Bij elkaar gekocht, met veel oliegeld. Uh, en uh, ja, het is gewoon een heel erg goed team. Dus dat zou kunnen dat slaat dan vanavond... die net terug is van een blessure. Weer een paar doelpunten maken. Oh, maar dat lijkt me niet lekker spelen met zoveel spanning in je benen, al vooraf. Nee, nee, dat gaat beantwoordelijk in de competitie ook niet fantastisch. En van de Bromstad. Heel erg onder druk. Het gekke is, in de Champions League 0 punten uit drie wedstrijden. Uh, uh, doen het dus echt niet goed. Nul goals gemaakt. Maar als je kijkt naar het aantal kansen dat ze hebben... dat zijn eigenlijk meer dan Paris Saint-Germain geweest. En die hebben negen punten en hmm. die hebben al 12 goals gemaakt. Hoe stop nou ja. in het voordeel van Anderlecht. Maar het gaat erom... Je moet ze erin ja. Je moet af en toe eens een doelpunt maken. En dat is de Belgen nog niet gegund tot nu toe. Oké. Okay. Even naar de scheidsrechters. Want uh, Björn Kuipers kreeg gisteren weer een topwedstrijd toegewezen. Hij fluit morgen Dortmund-Arsenal. Wat is de status inmiddels van Kuipers in Europa? Ja, Kuipers is, uh, is denk ik top drie misschien wel van de wereld uh, in de arbitrage. Als je kijkt, hè, vorige maand vloot hij Manchester City tegen Bayern München. Dat was toen ook echt, uh, echt een hele grote wedstrijd. Hij floot dit jaar de Europa League finale, Chelsea, Barcelona en Amsterdam. Hij floot de finale van de Confederations Cup. Hè, de, het, het, het toernooi een jaar voor het wereldkampioenschap in Brazilië. Brazilië tegen Spanje. Uh, misschien is hij wel bijna de nummer één van de wereld. Hij doet het fantastisch. Uh, uh, ook een groot gat in Nederland hè, tussen Kuipers en de rest. Dat zien we ook wel wekelijks, maar oké, okay, daar heeft hij Natuurlijk niet zoveel mee te maken. Hij doet het heel erg goed. Uh, ja, het enige wat we moeten hopen is dat hij volgend jaar uh, niet de WK-finale fluit. Want dat zou betekenen dat Nederland daar niet speelt. Maar verder gunnen we hem alles. Uh, hij doet het heel erg goed. Uh, hij faalt eigenlijk nooit. Uh, straalt autoriteiten uit. Uh, en. Ja, sinds uh, hele lange tijd hebben we een absolute uh, topper. En hij lijkt alleen maar beter te worden, ja, kuipers. Nou, daar kunnen we trots op zijn. Uh, nog even naar het zwemmen, want Job Albeda wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe technisch directeur van de Zwembond. Als opvolger van Charco van Haren. Heb ik iets gemist? Uh, weet Albeda zoveel van zwemmen? Nee, maar Joop Albedaar kan ook de biljartbond doen. Uh, hij heeft de roeibond gedaan. Hij doet nu de atletiekbond. En dat gaat hij dan combineren met het zwemmen. Kijk, Joop Albedaar is een ontzettend goede bestuurder. En dan hoeft hij niet zelf heel veel verstand van zwemmen te hebben. Daar zoekt hij inderdaad Pieter van de Hogeband. Of iemand anders vooruit. Het wordt waarschijnlijk ook interim tot 2014. Uh, en dan doet hij twee bonden even, even samen. Uh, Joop Albedaar is een kunstenaar, dat blijkt maar weer. Dankjewel, Arno. Nu naar de verkeersinformatie. Ja, dan ga je met de Zoop Cleaner... De weg schoonmaken. Je kan tot en is er weer een nieuwe zoar nodig. om alles weer op te ruimen. Edwin Gerrits, hoe gaat het daar inmiddels mee op de A2? Nou, dat gaat nog steeds niet helemaal goed. We zijn nog steeds bezig de boel op te ruimen, Lara. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is daardoor nog steeds dicht tussen Echt en Roosteren. Veel vertraging daardoor richting Maastricht. meer dan een uur. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor Sint-Joost. 8 kilometer file op de omleidingsroute, de N276 richting Brunsum. Voor Susteren 8 kilometer. Dankjewel, Edwin. Een zoapcleaner, U hoort het me zeggen. Die is gekanteld, omgevallen. Daar moeten we maar eens even wat meer over te weten komen. Monique Zaad van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is een zoapcleaner cleaner überhaupt? Ja, cleaner dat is eigenlijk, uh, ja, je moet het eigenlijk gelijk met een enorme stofzuiger. Het is een krachtig apparaat wat we inzetten als bijvoorbeeld uh, de weg verontreinigd is. Stel je voor, uh, er ligt olie op de weg, dan moet dat, uh, ja, dan kan je het niet even makkelijk wegvegen. Mm -hmm. Dus dan komt er een cleaner aan te pas die, die de boel onder hoge druk schoonmaakt. Je slurpt het eigenlijk uit de weg, uit het zoap. Ja, zo moet je dat zien. En hoe kan een cleaner omvallen, kantelen? Nou, het is eigenlijk niet de zoopcleaner die op dat moment in functie was. Het was een zoopcleaner die net als ieder ander verkeer gewoon onderweg was van A naar B. Ja. En, en onderweg een ongeval heeft gekregen. En u weet nog niet hoe? Nee, op dit moment uh, weten we nog niet hoe. Dat is uh, een zaak van de, van de politie. Ja, nou begrijp ik van Edwin Gerritsen dat er een nieuwe zoopcleaner nodig is om de rommel van deze zoopcleaner weer op te ruimen. Nee hoor, dat is niet het geval. Dat, oh. dat zou je denken. Maar dat is het geval als uh, als er echt olie op de weg uh, aanwezig is. Uh, volgens mijn informatie is er geen nieuwe zalklier oh, nodig. gelukkig. Ja. Ik wou zeggen, deze... Laten we de problemen nou niet groter maken, hè? Nee, precies. Nee, Wat op dit moment het geval is... Uh, is dat we inmiddels voor elkaar hebben gekregen... dat de twee rijstroken weer open hebben kunnen krijgen... waardoor de enige doorstroming weer mogelijk is op de A2. De omleidingsroutes via de N-wegen zijn ook opgeheven. Dus uh, we hopen dat de, dat de hinder uh, ja, hopelijk snel uh, achter de rug is. Nou, hartstikke goed. Fijn dat u eventjes een toelichting wilde geven, mevrouw Zaat. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Tien minuten voor acht is het... U hoorde het eerder al, Mijn Remmers houdt zich er vanochtend mee bezig. Personeel van Sensire voert vanochtend actie. Voor de ruim duizend medewerkers van de thuiszorgorganisatie dreigt ontslag. Maar er ligt een plan van zorgaanbieder TSN om het personeel van Sensire over te nemen. Maar ja, dan moeten de gemeenten wel akkoord gaan met de voorwaarden van TSN. En dat was eerder bij Sensire een probleem. Marcel Canois, hoofdeconoom van eh, Ecouris, adviseert overheden en bedrijven op het gebied van gezondheidszorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ontslagen bij Zenzieren hebben te maken met uh, decentralisatie... Hè, van verschillende taken naar gemeenten. Denkt u dat deze problemen uh, in de toekomst... ook bij andere organisaties zullen plaatsvinden? Uh, ja, wellicht wel. Alleen niet, uh, waarschijnlijk niet in die mate. Want het is niet alleen de decentralisatie... die aanleiding geweest is uh, voor deze ontslagen maar ook het, uh, ja, het slechte management van sensier, want uh, ja, dat is natuurlijk uh, anders uh, gaat iedereen uh, in, he in het hele land uh, dit soort dingen doen en dat zal, dat zal niet gebeuren. Nee, en, en, en als we kijken ook naar het aanbod, want volgens sensieren um, zijn er minder klanten gewoonweg die vragen om uh, thuiszorghulp, dus hulp in het huishouden. Klopt dat? Nou dat zou best kunnen. Um, het is natuurlijk wel zo dat een uh, algemene zin blijft er natuurlijk wel vraag naar dit soort diensten. Dus uh, ja. Uh, een tijdje geleden uh, riep de vakbond dat dat 100.000 mensen hun baan zou kosten. Nou, dat, kun, dat kan aan rijke fabelen worden verwezen. Want dat is gewoon onzin, want ja, mensen zullen toch thuiszorgen uh, nodig blijven hebben. Mm -hmm. wordt alleen op een andere manier gefinancierd, dus er is wel onzekerheid. Ja, en, en nu wil TSN uh, dat wel overnemen, maar die wil dat onder dezelfde voorwaarden als Censieren uh, eerder kreeg. Maar dat is toch juist het probleem geweest, ook bij Censieren, dat uh, de gemeenten niks konden beloven, geen garantie konden geven. Over tarief, over volume, noem maar op. Nou ja, dat is dus uh, precies de reden waarom de gemeenten nu uh, ja, uh, hun gezicht moeten laten zien. Uh, want anders uh, is dat voor een ander bedrijf natuurlijk ook uh, ingewikkeld. Mm. En dat is denk ik uh, toch het grootste probleem van die decentralisaties. Ook omdat op een aantal domeinen van die decentralisaties er nog geen uh, knopen zijn doorgehakt. Uh, dat dat eigenlijk uh, de sector en de gemeentes met wat onzekerheid opzadelt. Door wie moeten die knopen worden doorgehakt? Nou, dat hangt van het domein af. Uh, bij de participatiewet uh, moet duidelijk gemaakt worden... wat nu precies de status van het sociaal akkoord is. Want dat is eigenlijk uh, compleet onduidelijk. Laten we het even en bij de, de thuiszorg houden. En bij de thuiszorg uh, moet er, uh, de knoop doorgehakt worden... wat er nou naar de gemeente gaat en wat naar de zorgverzekeraars... En dan wordt duidelijk uh, ja, wat de gemeente speelruimte is... en wat hun financiering wordt. En dan kunnen ze ook uh, aan de sector duidelijkheid bieden... met wie ze in zee willen gaan, tegen welke condities. Ja, dus de gemeente is, valt niet zoveel te verwijten op dit punt, zegt u eigenlijk. Den Haag is aan zet. Deels is Den Haag aan zit, maar de gemeenten kunnen zelf ook wel een hoop doen hoor. Want uh, hier zijn uh, in het uh, specifieke geval van sensieren zijn de gemeentes ook zeker niet vrij van blaan. Want die hebben ook schimmige dealtjes met uh, Zinsieren uh, hebben ze gesloten. Uh -huh. Dus uh, dat is allemaal niet uh, helemaal uh, fris gelopen daar. Nee, en ondertussen, wij hoorden het vanochtend ook weer in onze uitzending, uh, zitten de medewerkers met zorgen. Want uh, ja, ze weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Ja, dat is natuurlijk het vervelendste van deze kwestie. Is dat uh, het uh, heel vaak om mensen gaat uh, die zelf helemaal geen uh, schuld zijn geweest aan, uh, ja, aan welk probleem dan ook. En, uh, en die dan wel uh, het, in ieder geval voorlopig het slachtoffer dreigt te worden. En voornamelijk dus door die, ja, door die blijvende onzekerheid. Dus uh, ja, dan moet er moeten toch even snel wat knopen door, doorgehakt uh, door meneer Van Rijn onder andere... En verwacht u dat dat binnenkort binnen afzienbare tijd gaat gebeuren? Nou, eerlijk gezegd uh, wachten we al uh, meer dan een maand al op. En uh, iedereen verwacht dat dat uh, elke dag uh, kan gebeuren. Hm. Dus uh, ja, uh, dat kan niet lang meer uh, duren, denk ik uh, zo. Nee, en, en, en wat verwacht u? Welke knoop zal iedereen daarover doorhakken? Nou ja, hij moet uh, bepalen welk deel van de... Ja, van de, van, de, van de langdurige zorg naar de verzekeraars gaat... en welk deel naar de, naar de gemeente. Ja. En daar is een discussie over. Ja, die, die is volgens mij nu wel uh, uh, gevoerd. Dus uh, nu is het een kwestie van, uh, van doen. En wie krijgt het meest? Ja, gaat die dat gaat niet om het meest krijgen Dat zal toch verdeeld worden onder beide... En uh, ja, het is niet een soort uh, koehandel van jij krijgt zoveel miljard, jij krijgt zoveel miljard. Mm -hmm. Het gaat om inhoudelijk welke taken het meest logisch bij de gemeente passen en welke meest logisch bij de verzekeraar. Okay, dus er wordt wel logisch over nagedacht in ieder geval. Mm, gelukkig wel. Ja, maar zo kunnen we, dank u wel voor de toelichting. Ja. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het Medica Morsinkhof, goedemorgen. Goedemorgen. In de Volkskrant staat een ingezonden brief van Albert Kuiken, voormalig kapitein van Greenpeace. Hij betoogt dat het schenden van de 500 meter zone rond een boorplatform wel degelijk strafbaar is, ook als je dat doet met Rubber-opblaasboten. Kuiken werd er zelf in 1993 voor gearresteerd op de Barentszee, Toen Greenpeace een spandoel probeerde te bevestigen aan een Noorspoorplatform. Momenteel zit de bemanning van de Arctic Sunrise vast in Rusland. weet het inmiddels wel. Onder andere vanwege de schending van die 500-meter-zone. Dat de bemanning ook andere zaken, zoals piraterij, ten lasten worden gelegd, vindt Kuiken onzin. Maar hij benadrukt dus dat het binnenvaren van die veiligheidszone niet zomaar kan. Op de website van de Noorse Omroep NRK vertellen een vader en zoon over wat zij zagen toen ze gisteren toevallig voorbij de plek van de buskaping reden. Bij die kaping in het zuidwesten van Noorwegen kwamen drie mensen om. Vader en zoon kwamen er langs toen ze op de terugweg waren van een dag in een vakantiehuisje. En plotseling werden ze aangehouden door een man die verward vertelde dat er even verderop een bus was gekaapt. Vader en zoon hadden geen idee of ze dat moesten geloven. Maar toen ze even later een vrouw dood onderaan de trap van de bus zagen liggen, wisten ze dat het menes was. Volgens Der Spiegel bespioneren niet alleen de Verenigde Staten Duitsland... maar doet Groot-Brittannië dat ook. Dat zou gebeuren vanuit een soort tent op het dak van de Britse ambassade in Berlijn. Dat blijkt uit documenten van Edward Snowden... maar ook uit de luchtfoto's die gemaakt zijn boven de ambassade. Vanuit die tent is het mogelijk mobiele telefoons af te luisteren... internetgegevens te onderscheppen en te volgen... wat er in Berlijnse regeringsgebouwen gebeurt. Volgens Der Spiegel doet dit sterk denken aan de tijd van de Koude Oorlog... toen algemeen bekend was dat de Britten vanuit West-Berlijn... de DDR in de gaten hielden. Heeft u het Vaticaan altijd al willen vertellen... wat u denkt van het gezin, anticonceptie of het homohuwelijk... dan kunt u nu meedoen aan een enquête van het Vaticaan... die via de website katholiek.nl ook in het Nederlands te vinden is. Aha, 41 vragen heeft de katholieke kerk dan aan u. Uh, en de open slotvraag kunt u ook nog andere thema's aansnijden... die u belangrijk vindt. Dus alles wat verder nog ter tafel komt. De uitkomsten wil de paus meenemen in een synode... over het gezin die hij aan het voorbereiden is. U hoort de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa. Naar nu blijkt stond zij in de jaren 70 op een zwarte lijst van de junta. Met haar stonden er nog 150 andere Argentijnse kunstenaars op. Ze mochten niet meer optreden of werden gecensureerd. Dat is bekend geworden dankzij de vondst van honderden geheime junta-documenten... in het hoofdkwartier van de Argentijnse luchtmacht. Hasta les Prachtig. Mercedes Sosa. Dank je wel, Liedeke Morsinkhof, Zo dadelijk naar het journaal van... Acht uur. Gaat u met mij mee? Er komt een nieuwe standaard in het trouwen. Onder huwelijkse voorwaarden en niet langer in gemeenschap van goederen. En de vraag is, wat vinden notarissen daarvan? Daar spreek ik na acht uur over...